Rokkade. een hoorspel van Otto Gruenmandel. Vertaling, Kees Walraven. Regie, Dick van Putten. Doe er wat van. Wat heig je toch? Wat heeft hij nou toch? Hé! Hey! Hé, hey, pyjama! Piama. Wel, dat draait, Die vent is doof geworden. Hé, hey, pyjama! Halt! We zijn er zo te heigen van het harde lopen. Kalm blijven. Tot uw orders, wachtmeester. Rustig doorademen. Zo. In. Uit. In. Uit. Tot uw orders, wachtmeester. In. Uit. In. Uit. Nou, zie je wel. Zo gaat het toch ook? Zeker, wachtmeester. Zo gaat het ook. Waarom loop je dan zo hard weg? Ja, misschien moest ik wel weglopen. Hoorde je me dan niet schreeuwen? Ja, dat wel. Ik dacht ook al. Die is zeker doof geworden. Of... Of... Zeg eens. Wou jij misschien... Uh... Wat bedoelt u? Nou, wegwezen. Begrijp ik niet. Nou man, een smeren. Begrijp je wel? Een piepen. Er vandoor gaan. Er ineens tussenuit knijpen. Weet je wel? En pyjama heeft de benen genomen. Oh... Bedoelt u dat, wachtmeester? Nou, daar had ik waarachter nog helemaal niet aan gedacht. Waarom niet? Ik weet niet. Gewoon niet aan gedacht. <tie> Mooie sigarenkoker, hè? Cadeautje van mevrouw. <tie> Ook eentje? Ja, als ik zo vrij mag zijn, wachtmeester. Ja, Ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt als ik hem niet meteen opsteek. Vroeger rookte ik s'avonds vaak een sigaar... ...nam een voetbad en rookte onderwijl rustig mijn sigaar. Ja, ja, ja, het is goed, pyjama. Nou zie je toch maar weer wat je eigenlijk voor een zonderlinge kwast van een misdadiger bent. Zoiets heb ik nou nog nooit meegemaakt. Nee, hoe, hoe bedoelt u, wachtmeester? Poh, hoe ik dat bedoel... Daar zit me die vent nou wel zeggen en schrijven meer dan een jaar in de kast... en denkt niet aan vluchten en dan vraagt hij nog hoe ik dat bedoel. Meer dan een jaar en denkt niet aan vluchten. Dan vraag ik je. Tse, schaam je. Ik schaam me diep. Nou, kom mee. Op de teentjes getrapt? Bij u kan je toch ook nooit iets goed doen, wachtmeester? Maar dat wist ik al. Nou is wel genoeg. Het is toch waar, hè? Hier. Wat is waar? Omdat het waar is. Wat? Daar moest u toch blij om zijn, wachtmeester... als wij strafpyjamas niet aan uitknijpen denken? Of niet soms? Dat maakt het voor u toch veel gemakkelijker? Zo. Denk jij dat? Ja, dat denk ik. En ik zie niet in waarom ik me dan moet schamen. Diep schamen. Ja, hier. Neem maar nog eentje. Maar die steek je nou meteen op. Ah, dank u wel. Wat ja, denk jij wel? Als er helemaal zo overdacht als jij, waar blijf ik dan? Ja, Maar het is toch veel gemakkelijker voor u als ik hem niet smeer? Ik, ik probeer het nog niet eens. Dat is voor mij ook makkelijker. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen alle pyjama's. Gewoon, niet aan denken, helemaal niet aan denken, dat is het makkelijkst. Man, man, pyjama. Als ik je zo hoor praten, dan breekt mijn weder uit aan alle kanten. Oh, je maakt een lolletje. Een lolletje? Dat zou je gedacht wezen. Met zulke ideeën bedreig je mijn bestaan. Vergeet even niet dat ik getrouwd ben. Ik heb vier kinderen. Het vijfde klopt al op de deur. Mam, als jullie daar niet eens meer aan denken, wat zal er dan gebeuren? Geen idee, wachtmeester. Dat kun jij je niet voorstellen? Maar waarvoor? Zo is het makkelijker. Voor jou en je pyjama's misschien. Jullie grijpen niet hoog. Eh, willen niet hogerop. Tse. asociaal element. asociaal element? Wachtmeester, Ik heb mijn vrouw opgeruimd, dat klopt. Maar het was doodslag, geen moord. Ik ben geen asociaal element. Oh jee, nee, nee, nee. Ik niet. asociaal element. Ach wat, verdomme. Ik heb uw sigaar helemaal niet nodig. Daar, daar. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou, nou. Beheers je toch, pyjama? Eh, dat meen ik toch niet zo. Zo'n woord ontglip je nou eenmaal makkelijk. <laughs> Ik ken je toch. Ik weet best dat jij geen aardsociaal element bent. Oh jee, nee. nee. Jij niet. Nee, het gaat mij heel wat anders. Iets bitter ernstigs. Nou, nee, kom op. Kijk eens. Het is mijn taak om als jij wilt vluchten... dat door mijn ambtelijk ingrijpen te verhinderen. Begrijp je? Ik begrijp het, wachtmeester. Het is mijn taak om alle voorbereidingen tot een eventuele vluchtpoging tijdig te ontdekken... en er een ambtelijk stokje voor te steken. Begrijp je? Ik begrijp het, wachtmeester. Het is mijn taak om alle voorbereidingen tot een eventuele vlucht... Nou, oh, dat heb ik al gezegd. <coughs> het is mijn taak om de gevangenen menselijk te benaderen... en hem zijn gedachten aan een vlucht op ambtelijke wijze uit het hoofd te praten. Begrijp je? Ik begrijp het, wachtmeester. Mooi, sta stil. Bedenk dan dit... Dat kan ik alleen maar doen als gevangenen vluchten. Als ze voorbereidingen tot een vlucht treffen. Als ze met de gedachte aan vlucht rondlopen. Ik begrijp het, wachtmeester. Maar als jij en je gestreepte makkers niet meer eens aan vluchten denken... ...dan kan ik dat niet doen. Dan kan ik de taken die ik met mijn ambtseed heb gezworen te zullen doen... ...niet meer vervullen, omdat ze me door jou en je medepyjama's niet meer worden opgelegd. En dan en daardoor beginnen jullie werkelijk asociaal te worden... ...omdat jullie mij door je gedrag van mijn sociale functie berooft, ...met mijn bestaan onder de lazen wegrukt... Mij het brood uit de mond stoot. Mij en mijn arme gezin op straat zet. En prijs geeft aan kommer en ellende. En dat alles alleen omdat jij het vertikt om eens eventjes een uitkrijpen te denken. Omdat dat veel makkelijker is. Tso, foei, pyjama. Foei. Neemt je me niet kwalijk, wachtmeester, maar... van die kant heb ik de zaak nog niet bekeken. Ja, beste kerel. Elke zaak heeft twee kanten. En wat een gemak voor de een is, kan het ongemak voor de ander worden. Zelfs een ongeluk. <lacht> Waarom pak je dat stuk ijzer op? Ik dacht ineens... Ik geef u een dreun en dan wegwezen. Pyjama, wou je dat werkelijk voor mij doen? <laughs> je bent de beste vent. Wachtmeester, u bent altijd vriendelijk voor me geweest. Ah. Ik zou voor u, ik, ik weet niet wat willen doen. Ja, ja, dat zou ik. Mag ik? Eén dreuntje, maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. pyjama, zo eenvoudig liggen de zaken toch ook weer niet. Kom, gooi de stuk ijzer maar weer weg. Ik, ik bedoelde het toch goed, wachtmeester... Ik ben maar een simpele man. Ik ben een heel goedkoop opgevoed. Ik... Ik kan niet aan twee dingen tegelijk denken. Daar word ik zo moe van. Ik wil u zo graag helpen. Het is in orde, pyjama. Breek er je hoofd maar niet over. Daarvoor ben ik aangesteld. Ik bedenk wel iets. Kom, laten we doorlopen. Nieuwsblad, sport in beeld. Laatste nieuws, lustmoord in het stadspark. Nou, het is niet verzaaks vandaag. Goeiedag, bril. Oh, prettig jullie te horen. Pyjama, dat is nou, Bril. Een meester in zijn vak. Wat jij, Bril? <laughs> Ik kan toch mezelf geen prime op de hoed steken? <laughs> zeg eens, is dat een nieuwe? Pyjama, al meer dan een jaar in de kast, heeft zijn vrouw opgeruimd. Zo? Nou, niet bepaald een groentje. Wat jij, Pyjama? Tot uw orders, meester. Maar in elk geval is hij nu met mij voor het eerst op stap. Dus eigenlijk toch een soort nieuweling. Tenminste, voor jou, Bril. Zullen we ons spelletje demonstreren? Nou, of ja. Mooi. Ik ben zover. Ja, ma. Tot uw orders, wachtmeester. Plaats rust en let goed op. Ja, wachtmeester. Deze man, die je hier voor je ziet, draagt een donkere bril. Wat volgt daaruit? Dat hij blind is, wachtmeester. Dat is juist. Hij verkoopt kranten. Dat kun je zelf zien. Wat concludeer je daaruit? Dat hij... Die... Dat hij... Die... weet ik niet, wachtmeester. Jij concludeert daaruit dat hij graag wil blijven leven. Wat concludeer jij dus? Dat hij graag wil blijven leven, wachtmeester. Dat is juist. Hij wil graag blijven leven. En, hoewel eeuwige duisternis om hem is, laat hij niet af. Hij vecht om zijn plaatsje onder de warme zon. En dat is moedig, Pyjama. Hij heeft moed. Levensmoed. En daar kun jij een voorbeeld aan nemen, Pyjama. Een levend voorbeeld. Begrepen? Zeker, wachtmeester. Wat kun jij aan hem nemen? Een levend voorbeeld. Dat is juist. En nu? Opgelet. We zullen je nu eens demonstreren met wat voor meesterschap bril zijn stiel beheerst. En hoe gracieus dat gaat. Ja, je, snelheid is geen toverij, maar bij bril zou je het bijna geloven. Klaar, bril? Af. Wat mag het wezen? Sport in beeld. Derde van boven, vierde van links. Eén dubbeltje. Het nieuwsblad. Eerste van links, tweede van boven, twee dubbeltjes. Justitie en gemeenschap. Derde van links, derde van rechts, vijfde van boven, vijfde van beneden, vijftien cent. Dat wordt. Dat is tien, en twintig is dertig, en vijftien, dat is vijfenveertig. Samen. En het mooiste komt nog, let goed op, Jama. Bril herkent de waarde van de rinkelende munt aan hun klank. Dupie, klopt. Dupie, klopt. Kortje. Klopt. <laughs> Precies. Geweldig. Ho, ho, ho. ho. Bril, nou je slotgebeetje nog. Hartelijk dank, meneer. Ik hoop u nog eens terug te horen, meneer. Vriendelijk dank, meneer. Leest u wel prettig. En tot ziens, meneer. Hartelijk dank, meneer. Zee verplicht, meneer. Tot kiezen. <laughs> nou, pyjama. Wat zeg je van? Ik sta perplex. Die man verstaat zijn vak. Ja, yeah, en denk u nou niet dat het allemaal vanzelf komt? Oefenen moet je. Elke dag oefenen. Maar als je het onder de knie hebt, als je de fijne kneepjes kent, dan geeft het voldoening. Of u nou gelooft of niet, maar kranten verkopen kan voldoening schenken. Ouwe. tot morgen, Bril. Hé, hey, Ida. Ja? Ik wilde u wat vragen. Is het werkelijk waar? Heb u uw vrouw uit de weg geruimd? Dat klopt, ja. Hoe heb je het gedaan? Nou ja, gewoon hè? Ja, hoe gewoon hè? Met die blote handen? Ik wil er niet over praten. Hoeveel heb je gekregen? Hè? Vijf jaar. Verzachtende omstandigheden, verminderd toerekenbaar. Hé, hey, Piama! <laughs> die heeft nog niet eens gemerkt dat hij die naast hem liep. Kom nou, man! We moeten nog verder! In die plaats werd ik hem versmeerd. Die had helemaal niet gemerkt dat hij die naast hem liep. Hij kan zelfs niet op je schieten. Waarom niet? Waarom ja, niet? Omdat, omdat, omdat hij. Hij zou mij kunnen raken. Daarom durft hij niet te schieten. Oh, kom op! U hebt gelijk. Maar misschien is er hey. ook nog een andere reden waarom hij niet schieten kan. Dat is best mogelijk. Heel zeker? Ja, als blind, dan ontgaat je zoveel. Hou je mond maar. Dat sprookje hoef je tegen mij niet op te hangen. Ah, he, he, he. Tot nu toe heeft niemand het nog gemerkt. U bent de eerste. Nou, kom je nog? Luister eens. Als voor jouw donkere bril nog eens in pyjama het pistool wegpikt van een wachtmeester... dan moet je niet meer zo gemeen grijnzen. Want dan loopt die merkwaardige blindheid van jou wel heel erg in de gaten. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat was een fout van mij. Een hele grote fout. Zo is het. Maar man, waarom smeer je hem niet? Hij kan je toch niet inhalen en dan zou hij dat wel zijn... U hebt het pistool... Ondanks dat. Kom op, kom op. Ik kom. Wachtmeester. Wat ben je stil, Piama? Ik moet nadenken, wachtmeester. En? Wil het lukken, pyjama... Het nadenken? Nee, nee, helemaal niet. Ja, ik kan het niet helpen, wachtmeester, maar dreun en weg, dat was het beste geweest. En wat nou, dreun en weg? Ach, wachtmeester, als u me nog straks op mijn gang had laten gaan. Ik had u zo graag met dat stuk ijzer een geweldige dreun gegeven... en dan was ik hem gesmeerd. Dan was het nou allemaal achter de rug. Maar nou, ik, ik, ik kom er niet uit, ik, ik kan niks anders bedenken, ik denk me gek. Maar ik kom altijd weer op hetzelfde punt uit... Nee, een dreun en wegwezen, dat was het beste geweest. Ik raak helemaal in de war. Ja, moet hou op, ja, maar misschien ben je al verder weg dan je denkt. Je ziet nou door de bomen het bos niet meer. Meent u dat? Nee, je moet helemaal van voren naar aan beginnen. He? Je moet proberen om de essentie te vatten. Waar heb je wel. Het wezen van de zaak. Uh, ja, ik geloof dat ik hartstikke stom ben. Nou weet ik helemaal niet meer waar ik aan toe ben. Laat mij je nou eens een handje helpen. Waar denk je nou aan? Nou, aan. Hmm? aan. aan. Nou ja, aan wat u net zei. Dus? Aan? Dat ik uw bestaan bedreig, dat ik het brood uit uw mond, dat, dat ik aan Brenner Levend voorbeeld moet nemen, dat, dat, dat... Ja, weet ik veel. Ik denk aan, aan, aan... aan... Nou, ik zal het je wel zeggen. Jij denkt aan vluchten. Aan vluchten. Jij denkt aan vluchten. Waar? Denk jij dus aan... Aan vluchten, wachtmeester. Voortreffelijk. Nou heb je het zelf gezegd. Jij denkt aan vluchten. Dat heb ik jou op een humane manier ontvutseld. En nu zit mijn ambtelijke plicht om jou op andere gedachten te brengen. Daarover maak ik dan een schriftelijk rapport op voor de directeur van de gevangenis... ...plus een kopie voor de statistiek. Een schriftelijk rapport? Och je hoeft toch helemaal niet bang te zijn. Niet bang te zijn. Beslist niet. Kij maar als snel... Dat rapport is alleen maar in jouw voordeel, pyjama. Want daaruit blijkt, ten eerste... ...dat jij niet koppig bent, want anders had je er niet over gebabbeld. Ten tweede, dat jij een redelijke pyjama bent en je weet te gedragen... ...anders had ik jou niet ambtelijk van die vluchtgedachten af kunnen brengen. En ten derde, dat ik me, wat jij door je handtekening zult bezegelen... Is als een plichtsgetrouw ambtenaar het doen kennen. Wel, en nou aan het werk. Vooruit. Jij denkt dus aan vluchten. Tot uw orde, wachtmeester. Zeg, wel. Man, de hele straat is leeg. Ja, ja, dat klopt, mis. <lacht> klopt niet. Verbeeld jij je maar niet dat deze straat leeg is, hoor je? Verbeeld je vooral niet dat er niemand is dan wij tweeën, hoor je. Want rechts zijn er huizen en links. En beeld jij je maar niet in dat er niemand door die gordijntjes gluurt, hoor je. Maar denk vooral niet dat er niemand achter een voordeur staat te luisteren. Zeg eens, heb jij je vrouw uh, werkelijk. Uh... Vijf jaar, verzachtende omstandigheden, verminderd door rekenbaar. Maar mijn schuld was het niet. Zij was de schuld. Ze wilde me vergiftigen. Rattengif had ze gekocht. Anders zetten we alleen maar rattenvallen uit. En daar koopt ze maar opeens rattengif. Ze wilde mij vergiftigen. Nou, en toen heb ik haar uit de weg geruimd. Dat was toch logisch? Het was noodweer. Mijn advocaat zei... zelfverdediging. En dat heb ik goed onthouden. Want dat is een vergrijp en geen misdaad. Maar de officier zei dat het wat moois zou wezen. Als we begonnen om anderen uit de weg te ruimen... alleen maar omdat we aannemen... dat de anderen ons uit de weg willen ruimen. Zoiets moet in de kiem gesmoord worden. Bij de president... Die ging niet helemaal met de officier mee. Die vond mijn standpunt in zekere zin redelijk. Heeft de president dat gezegd? Ja, dat nou niet, maar anders had hij toch geen verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen, is het wel? Nou ja, ja, ja, ja. Je kan gelijk hebben. Ja, ja, je moet op alles voorbereid zijn. Al te gemakkelijk mag je het jezelf niet maken, dat heeft u straks zelf gezegd. Ja, denk aan de vlucht, Piana. Alleen maar aan de vlucht. Ja, maar dat, dat kan ik niet. Als ik eenmaal begin te denken, hè... Dat moet ik ook meteen aan alles tegelijk denken. Dat was bij mevrouw ook al zo. Jaren en jaren heb ik zelfs helemaal niet gedacht. Ik zette gewoon dinsdags en donderdags de ratten vallen uit. En woensdags en vrijdags verzoop ik de gevangen dieren als ratten. En toen kwam zij met een vergif. En toen ging ik aan het denken tot ik er een punthoofd van kreeg. Tot ik het allemaal had uitgedacht. En toen ben je opgestaan en heb er gemold. Dat kon ik toch niet eerst doen? Ik moest er eerst zeker van zijn. En, en wat, wat denk je van vluchten? Dat, dat weet ik niet... Misschien is het al voldoende als ik gewoon de kuier neem. Maar misschien kan ik u toch eerst beter even uit de weg ruimen. Pyjama! U hoeft niet zo te schreeuwen omdat ik dat kleine speelgoedje hier in mijn hand heb. Waar heb jij dat pistool vandaan? Maar dat is toch uw pistool? De, de mijne? Verachtig. Die heb ik daarnet gerold toen u dat toneelstukje opvoerde met bril. Geef onmiddellijk mijn pistool terug. Tot ja, uw wachtmeester. maar dat zal niet gaan. Ik moet eerst alles uitdenken. Ik, ik moet er zeker van zijn... Misschien heb ik u, u nog nodig. Niet schieten, Pyjama. Niet schieten. Misschien neem ik de vlucht. En misschien niet. Wie weet, blijf ik wel. Ik, ik moet het eerst allemaal uitdenken. Ja. Hey, wachtmeester, loop nou toch niet weg. Blijf toch. Ik moet denken. Wachtmeester, help me toch. kan niet meer. En geen mensen te zien. Rustig, rustig. Geen paniek. Rustig doorademen. In, uit. In, uit. Ik ga daar naar het huis binnen en bel om hulp. Natuurlijk, wat anders. Ik ga het huis binnen en haal hulp. In, uit. In, uit en orden Mogelijk. Praten. Dat is het. Ik moet met hem praten. Oh, vluchten? Jij wilt vluchten, pyjama? Ach, nee, nee, nee, nee. Iets heel anders. Ik moet hem afleiden. Gewoon maar een eind wegkletsen. Toen ik nog op school was. Nee, nee, nee. Over het weer. Nou ja, iets. Dat uh, schiet me wel iets te binnen. Ik zal zeggen, luister eens pyjama. Jij bent een intelligent man. Jammer dat je die pyjama draagt. Ja, ja, ja dat is niet slecht. <laughs> dat zal hem vleien. Nou, en als ik dan verder niks meer weet, haal ik het gewoon. Zo lang tot ik weer wat nieuws weet. Jij bent een intelligent man. Jammer dat je die pyjama draagt. Die staat je toch niet? Een man als jij draagt toch geen pyjama? Jij bent een intelligent man. Jammer dat je die pyjama draagt. Die staat je toch niet? Oh, een man als jij. Kletsen. Gewoon maar aan het wegkletsen. Dat die even niet oplet en dan een greep. <lacht> En ik heb een pistool terug. Maar uh, misschien wil hij helemaal niks van mij. Misschien is hij wel heel gedwee. Komt hij terug als een verloren zoon? Ja, waarom mag ik eigenlijk niet? Ik ben toch altijd vriendelijk tegen hem geweest? Streng, maar rechtvaardig. Ze kunnen over me lopen. Zo'n jongen ben ik. Maar als dit achter de rug is, dan zal ik hem. En dan ga ik een feestje bouwen en er eentje op vatten. Wat zeg ik? Eentje. Een vat vol. En dan vul ik hem. En ik ga me bezatten. En dan vul ik hem levend met mijn blote handen. Dan zal ik me bezatten. Ze kunnen over me lopen. Zo'n jongen ben ik nou. Dat zeggen ze allemaal: streng, maar rechtvaardig. En ik ben toch altijd vriendelijk tegen hem geweest. wat, praten moet ik, zodra je dat pistool op mij ligt. Praten, praten, gewoon maar een moment wegkletsen, tot hij er doodmoe van wordt. Deze leuning is van appelhout. Ik ben een buitenman pyjama. Weet je, mijn vader was een kunterboertje. en die maakte appelmost, een appelmost. Jongen, jongen, jongen, dat was toch eens wat. <laughs> dat was toch eens wat. Gewoon maar kletsen, in het wilde weg, totdat hij er doodmoe van wordt. Vooruit. Achteruit. Het huis in. Ja, niet schieten. Deur dicht. Pyjama. Vooruit. doorlopen. Hm. Nee, oud. Niet die trap op. Hier, naar beneden. De kelder de, de in. Mars. Oh. Halt! Niet schieten, pyjama. Wacht, meester. U noemt me geen pyjama meer. Och, natuurlijk niet, beste kerel. Dat was toch maar een grapje. Hé, hey, ik, ik... Ik moet je wat zeggen. Weet je... Het is zo... ja, je, je was gewoon fantastisch. We hebben een grap uitgehaald, een machtige grap. Ik praat tegen jou over vluchten en dan vlucht ik zelf. En jij duikt me weer op. Je houdt me aan. Je neemt me, om zo te zeggen, in hechtenis. In hechtenis? In hechtenis, ja. Ik kan toch niet zeggen dat je me weer vangt? Vangen doe je dieren. Misdadigers, ik bedoel mensen die worden in hechtenis genomen. Wie, wie? Hoezo, wie, wie? Wel, wie neemt wie in hechtenis? Oh, bedoel je dat? Wie, wie? Maar uh, zo mag je het niet stellen. We zitten allemaal in hetzelfde schaapje. Wij tweeën. Eh, samen. Niet wie, wie. <laughs> samen hebben wij het gedaan. En geloof me maar, het ging niet slecht. Het ging zelfs uitstekend, zou ik zeggen. Meer dan voortreffelijk. We hebben een oefening gehouden die er wezen mag. We hebben onze plicht gedaan. Wat zeg ik, meer dan onze plicht? zullen worden geloofd en geprezen. Een oefening, helemaal verlopen, alsof het bittere ernst was. Maar toch, een oefening die volgens plan afloopt. <laughs> nee. Nou, je kunt me nu mijn pistool weer teruggeven. Kom, Geen Marie. Gezicht naar de muur. Gezicht naar de muur, wachtmeester. Wat ben jij van plan? Wachtmeester? U moet geen jeur meer tegen me zeggen. Och, natuurlijk niet, het ontschoot me. Ik bedoel het helemaal of iets zo. Luister u eens, ik zou openhartig met u willen praten. Niet als wachtmeester natuurlijk, wat is nou een wachtmeester? Dat is toch maar kwatsch. Nee, heel openhartig van man tot man. Ziet u, het voornaamste is dat men in elke situatie humaan blijft. Daar gaat het maar om. Kijk u eens, ieder van ons denkt aan vluchten. Dat is menselijk. En een enkeling vlucht en ook werkelijk niet waar. Neemt ze gewoon zijn kansen waar. Ook dat is menselijk. En waarom ook niet? Ja, waarom ook niet? We zijn toch allemaal maar mensen. We doen allemaal wat menselijk is. Niet waar. Maar de menselijkheid mag niet zover worden doorgedreven dat men daarbij over lijken gaat. Dat zou onmenselijk zijn. Gelooft u me? Dat zou werkelijk onmenselijk zijn. Gezicht naar de muur. Ja, er valt toch te praten, niet waar? Niets is zo onnodig als bloedgeweld. Gezicht naar de muur. Ja, ik heb een vrouw en vier kinderen. Het vijfde klopt al op de deur. Ik, ik ben een buitenman. Ja, mijn vader was een keuterboertje. Keuterboertje van buiten? Oh ja, nee. ik kan best begrijpen als iemand niks met boeren op heeft. Ik ben ook eigenlijk in de stad opgegroeid. De mens van nu is een stadsmens. Stadsmens van nu? Ja, nee, Ik kan best begrijpen dat iemand niks met stadsmens op heeft. Ik hou van de zee. Gezicht naar de muur. Ja, zeker, zeker. Gezicht naar de muur, natuurlijk. Eh, mijn vader was een keuterboertje. Die maakt de appelmost een appelmos. Uitkleden. Nee, wa? wat? Wat wilt u? Waarom? Waarom is hemelsnaam? Ik zei, uitkleden. Zeker, natuurlijk. Neem eerst je schoenen. Mijn schoenen? Ach, natuurlijk. U bent bang dat ik u achterna kom, maar ik zal u echt niet achterna lopen. U bent gevlucht. Klaar uit. Voor mij is de zaak afgedaan. Ik ben ambtenaar. Mij kan niks gebeuren. Het ergste wat mij kan overkomen, is dat ze me bevorderen... en naar de binnendienst overplaatsen. Denkt u dat ik er iets tegen heb? Schoenen uit. Luister, u eens. vruchten kan iedereen. Dat kan niemand u ontnemen. Maar geweld gebruiken... dat zou uw positie toch moeilijker maken. Want stelt u nou eens... Het zou toch kunnen gebeuren, nietwaar? Stelt u eens dat men u weer grijpt. Uh, ik, ik bedoel, in, in hechtenis neemt. Schoenen uit. Ja... Verder. Ja. Mijn jas ook? Het hele uniform. Alles. Alles? Sokken, hemd, onderbroek. Alles. Naakt? Spiernaakt? Zo is het. En verder kopdicht. Uitkleden en een beetje rap, begrepen? Jazeker. Nou. En nu? Alles op een stapeltje leggen en dan met je voet... Nee, niet omdraaien. Dat met je voet achteruit schuiven. Zo mijn jongen, zo is het goed. En waag het niet je om te draaien, want dan knal ik je gelijk neer. Je pet nog. Heb op. En een handen boven je hoofd. En blijf daar staan. Hoe lang? Tot ik zeg dat je, je kan omdraaien. Nee, ik bedoel, hoe lang wilt u dat ik nog zo blijf staan nadat u gevlucht bent? Ik vlucht niet. Ik blijf. U blijft? Zo, draai je nou maar weer op. Maar u... U hebt mijn uniform aangetrokken. Kop dicht. Trek jij de pyjama aan. Hoor je me niet? Trek die pyjama aan. Ik pyjama en u wachtmeester? Wat dacht jij dan? Jij denkt zeker dat jouw gezicht interessanter is dan je uniform. En denk er toch eens na, maar als dat waar was, dan had je toch geen uniform nodig wel. De boekhouding raakt als alleen in paniek als er een uniform mist. Nou, jouw kraait huis geen haan. En. Eh, er zal geen uniform missen. Zelfs geen pyjama. Want die trek jij nou aan. En wel voor dom ook, begrepen? Zeker, wachtmeester. Maar. Wat, wat maar, maar? Mijn gezin? Vrouwen, vier kinderen. Vijfde klopt op de deur. Maak je geen zorgen. Ik krijg een steun. Het Rijk kent zijn sociale verplichtingen. Maar het, het, het menselijke aspect. Ja, ja, wat dat betreft. Je gezin zal aanvankelijk al kwaad op je zijn... ...omdat je zo met de uur de bent vertrokken. Maar ik ben er ook van overtuigd... ...dat ze je langzamerhand compleet zullen vergeten. Zie je? Ik weet al bijna niet eens meer hoe mijn vrouw eruit zag... ...en ik heb er toch waarachtig. Nou ja, laten we het daar nou maar niet over hebben. Die zaak is achter de rug, afgedaan, doorstaan. Ik ben niet gevlucht. Ik ben gebleven. Gebleven, begrepen? Ja. Ja, wachtmeester zou je bedoelen. Ja, wachtmeester. Heel goed. Ik zie wel dat jij gedisciplineerd bent. Zit dus is jammer dat jij die pyjama draagt? Dat staat je toch niet? En man, als jij draagt toch geen pyjama... Nee, wachtmeester. Ik weet precies wat jij nou aan denkt. Jij denkt aan vluchten? Ik ben niet achterlijk, ik heb ervaring. Pyjama, wat heb ik? Ervaring. Ervaring, wachtmeester, wachtmeester. Hmm. Juist. Nou. Het is een mooie sigarenkoker, hè? Hier ja. ook eentje. Graag, meester. Mooi. Kijk, als ik wilde... <tie> dan zou ik een boek kunnen schrijven. Dat wil zeggen, als ik het kon. Waarschijnlijk zou ik het helemaal niet willen, zelfs al kon ik het. Ervaring. Ervaring heb ik wel. En één ding wil ik je toch zeggen. Of je hem nou wil smeren of niet. Ik ben gebleven. En blijven is ook gevaarlijk. En weet je waarom? Nee, wachtmeester. Omdat de meesten langzaam voorkomen of zomaar opeens van hun stuk worden gestoten zoals jij. Dan moet je wel een huid als een olifant hebben. Als je blijft en volhoudt. Taai als een olifant. En niet zo'n laffe slapzak als jij. Wat moet men dus zijn? Taai als een olifant, wachtmeester. Zoals die man die ik in het circus zag. Man, man, pyjama, wat die presteerde. Honderd kilo drukte hij op en stond als een standbeeld met zuilen van benen. Rood en blauw werd zijn gezicht. Eerst rood, dan blauw. Alsof hij moest tikken. En onder zijn huid zwollen de aderen en de spieren als draden en keurden, tot springend gespannen. En opeens liet hij zijn hoge, zware last vallen. Had in een flits zich voorover gebogen en het stortend staal. Honderd kilo, honderd hoor je met zijn nek op. Maar de mensen klopten niet eens zo hard. De mensen waren al verwend. De andere artiesten zweefden door de lucht, staken hun hoofd in de leeuwenmuil, slikten gloeiende zwaarden. En ik, ik moet altijd denken aan die man. Die man met zijn stalen nek. Denken. En dag in, dag uit, heeft hij zijn last opgedrukt, bovengehouden, losgelaten en opgevangen met zijn verstaalde nek. Daarmee verdiende hij zijn brood. Kijk, Pyjama. Daarmee verdiende hij zijn dagelijks brood. Ja, wachtmeester. En kom nou mee. Ja, wachtmeester. De rollen zijn omgedraaid, Pyjama. Voorwaarts. Bokade was een hoorspel van Otto Gruenmandel, vertaald door Kees Walraven. De rolverdeling was Pyjama Bert van der Linden, een wachtmeester Hans Vierman en Bril Van Heskes. De regie had Dick van Putten.